Hallo iedereen, ik ben Jasmine en dit is de Paper Tone podcast. Als je van plan bent in 2017 meer of andere boeken te lezen, dan is vandaag je favoriete dag, want ik vertel jullie er vandaag alles over. De verschillende lijstjes, de verschillende uitdagingen en hoe jij kiest wat bij jou past. Welkom iedereen! Vandaag beginnen we dus met de verschillende uitdagingen en ik begin met Goodreads. Goodreads is een site waarbij je al je boeken kan bijhouden um, en elk jaar kan je ook aanduiden hoeveel boeken je van plan bent te lezen in het komende jaar. Ik had dit voor 2016 op 30 gezet en ik ben uiteindelijk aan 39 geraakt. Dat is dus een heel mooi cijfer. Ik denk dat ik misschien in 2017 er 35 zal noteren. Uh, maar welke boeken ik in 2016 las, lezen jullie donderdag op de site, want dan verschijnt daar een uitgebreide blogpost over, omdat ik daar liever over schrijf dan over Babbel. Dus op Goodreads kan je alvast een aantal ingeven, maar daarmee weet je natuurlijk nog niet welke boeken. Voor, om te kiezen welke boeken je wil lezen, kan je bijvoorbeeld een lijst van Goodreads nemen. Goodreads uh, heeft heel veel lijsten. Dat gaat van de beste boeken aller tijden... tot uh, verfilmde boeken... tot um, kinderboeken... een lijst met uh, young adults. Dus je kan bijvoorbeeld beslissen om in 2017... een bepaalde lijst te nemen. Voor mij zou het bijvoorbeeld een favoriet kunnen zijn... verfilmde boeken... En dan te beslissen om daarvan zeker tien boeken te lezen het komende jaar. Leek me een leuke uitdaging. Een tweede manier een, om heel gevarieerd aan de slag te gaan in 2017 is de PopSugar-list. PopSugar lanceert elk jaar een reading challenge. En dan uh, geven zij 52 uh, uitdaging, soorten boeken die je zou moeten lezen in het komende jaar. Wat staat daar bijvoorbeeld bij? Een boek dat wordt aanbevolen door de um, meneer van de boekenwinkel of door de meneer van de bibliothecaris. Een boek dat al veel te lang op je leeslijstje staat. Een boek bestaande uit brieven. Een audioboek. Een boek geschreven door iemand met een andere huidskleur een boek met in de titel een van de vier seizoenen, een boek met een verhaal in een verhaal, een boek bij meerdere auteurs, enzovoort, en zo, zo schrijven zij 52 dingen. En dan kan je op die manier op zoek gaan naar een boek. Het zijn dus geen 52 titels, uh, je hebt iets meer vrijheid, maar het blijft toch wel een hele leuke manier om gevarieerder op zoek te gaan naar uh, literatuur en niet te blijven plakken bij bijvoorbeeld de klassieke stationsromannetjes. Ik heb zelf nog niet echt meegedaan aan de Pop Sugar Reading Challenge euh, omdat ik ja, de reden is dat ik nog zoveel boeken heb die ik per se echt wil lezen dat ik nog niet zo, zo op zoek ben naar alternatieve boeken, maar ik geloof wel dat het in de toekomst nog een, uh, manier kan, een manier kan zijn waarop ik mijn literatuur eens zal kiezen. Er zijn nog andere manieren. Zo is er, ligt hier naast mij het boek duizend en boeken die je gelezen moet hebben. In het Engels staat daar nog bij Voor je doodgaat. Dat zijn de duizend en ja, belangrijkste, interessantste, meest waardevolle boeken die ooit zijn verschenen. Het begint uh, heel lang geleden. Ik denk dat het begint met Isopus. Of misschien uh, denk ik dat omdat dat met de letter A begint. Het eerste, boek, ja, het, nee, het eerste boek dat erin staat, is Het verhaal van Duizend en Eén Nacht. Ja. Dus Aesopus staat er niet meer in. Heeft er ooit wel nog binnen gestaan, dacht ik. Uh, maar goed, de, wat ik dus wil zeggen is... Je kan dit boek kopen of je kan de Excel-lijst ergens zoeken online. En dan kan je gewoon daaraan beginnen. En dan heb je de recht literatuur, waarvan je weet dat het literatuur met de grote L is. Voor anderen uh, kan je natuurlijk kan je ook... Niet natuurlijk, kan je gewoon ook uh, dat boek. Maar voor kinderen, dat be de boek bestaat immers ook voor kinderboeken... Ik heb zelf die leest eens bekeken. En ik moet zeggen dat ik daarvan... Ja, er staat veel goede literatuur tussen. Maar... Ik was er minder fan van dan van duizend en één boeken. Ik heb trouwens zelf van de duizend en één boeken reeds veertig boeken gelezen. Wat niet zoveel is. Omdat daar ook heel veel kleppers in staan. Zoals de Ontdekking van de Hemel of... De Graaf van Monte Cristo of um, Les Misérables. Ja, de Notre Dame staat er ook in. En dat zijn boeken waar ik wel aan begonnen ben, maar die ik na uh, enkele bladzijden of na enkele hoofdstukken aan de kant gooi, omdat ze iets te weinig mijn ding zijn. Of gewoon omdat het iets te ouderwets is. En op die manier uh, raak je dan natuurlijk maar aan veertig... Het is trouwens ook opvallend hoe weinig boeken ik effectief ken van die 1001 Omdat de auteurs, terecht, hebben geprobeerd om heel breed te gaan. Om er ook Hebreeuwse boeken uh, en Syrische en Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse tussen te steken. En die zijn iets minder gekend in onze contrainen. Maar het kan dus wel een leuke uitdaging zijn om te zeggen van... Dit jaar lees ik vooral boeken uit 1001 boeken die ik moet gelezen hebben. Ten slotte, het is niet echt een lijstje met wat zal je lezen in 2017. Maar het is wel iets waar ik graag aan zou meedoen. Sinds 2014 dacht ik. Sinds 2013 is er, bestaat er een uh, blogtag 50 books. Maar het gaat eigenlijk over 52 boeken. Elke week schrijft... Iemand, dus elk jaar wordt een stokje doorgegeven, schrijft iemand een vraag, zoals, um, welk boek lees je het liefst als je verdrietig bent? Welk boek zou je klunnen blijven herlezen? Wat is het laatste boek dat je kocht? Vraag 8, bijvoorbeeld, uit 2014. Van welk boek moest je huilen? Wat zijn voor jou ideale leesomstandigheden? Dat gaat dan gaat dat niet echt over een boek, maar het heeft ook wel te maken met lezen. Wat is jouw fijnste, ontroerendste, leukste reisverhaal? Dus er is iemand die elke week zo'n vraag stelt en dan antwoorden heel wat bloggers daarop op hun website. Je mag uiteraard zelf kiezen wat je ermee doet. Uh, of je het als vlog beantwoordt, als blog, als podcast... Ik zelf ben nog aan het twijfelen. Ik denk dat het misschien als blog zal op reageren. Ik weet ook niet of het ik het heel jaar zal volhouden om mee te doen met de uh, vraag van de week. Maar ik vind het wel een heel leuke tag. Die dus nu al een ja, viertal jaar doorgaat. En Marta heeft beloofd dat het format een klein beetje zal veranderen. Omdat er na vier jaar wel eens een frisse wind mag doorgejaagd worden. Um, er zijn immers veel bloggers die al vier jaar meedoen. En in dat geval kan het wel een beetje uh, voortdurend hetzelfde worden. Er zijn natuurlijk niet zoveel boeken die miljoenen emoties teweegbrengen bij jou. En die je kan blijven herlezen. En ook de bloggers kunnen er geen vragen over blijven verzinnen. Goed, dus voor vandaag heb ik jullie gewezen op Goodreads. Ik heb gewezen op PopSugar. Uh, het boek Duizend en een Boeken die je gelezen moet hebben voor je doodgaat. En tenslotte heb ik verteld over de 50 Books Challenge. De 50 Books Challenge van MarthaDRSP.nl Maar ik vermeld alle links nog op papertone.be dit was het voor vandaag. Ik wens jullie een vrolijk kerstfeest, een gelukkig nieuwjaar en volgende week ben ik er weer. Have a good day!